Oh, zo. Mm -hmm. Ik wou nog wel even bloemen voor die kopen. Goed. Waar houdt ze van? Oh. Grisanten. Is dat wat? Wacht. Zal ik ze dragen? Ben je man, stel je voor.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 Ben van heteren? Nee, in Den Haag. De mensen gaan vissen. Toevallig? Heel gek. <laughs> Dan zeggen ze wel eens dat de wereld klein is. Daar heb ik nog met de latere vrouw van Zaak Gram samengewerkt. Die wonen tegenover ons. Wonen die tegenover jullie? Dat is toch niet waar? Je kan ze straks vanuit ons raam zien. Nou. <laughs> en toen kwam hij bij ons? Toen kwam ik eerst op het hoofdbureau.